2 uur. NTO Radio 1. Met Pieter Jan Hagens. Prachtige dag, lekker zonnetje en een waarschuwing van het Oogfonds. Draag een goede zonnebril, want anders krijg je schade aan je ogen op de lange duur. Wat is dan een goede zonnebril? Zometeen, na het NOS Journaal. Jan van der Putten. De plannen voor de uitbreiding van Lelystad Airport kunnen doorgaan. Een speciale commissie heeft vastgesteld... dat de milieueffectrapportage voor het vliegveld... dit keer voldoet aan de eisen. Er was al een milieurapport, maar vorig najaar ontdekten bewoners... dat er fouten zaten in de berekeningen over geluidhinder. De commissie-mer zegt dat uit de nieuwe berekeningen blijkt... dat de geluidhinder afneemt. Wel kunnen er door laagvliegende toestellen nog pieken optreden... zegt commissievoorzitter Linse. Op bepaalde plekken, als je dat model gebruikt... zie je dan inderdaad een piek, piekgeluid optreden. Uh, ja, dat, het model geeft dat aan. hangt een beetje vanaf hoe er dan in de praktijk gevlogen wordt... Uh, waar precies die pieken zullen vallen. Het nieuwe Lelystad Airport moet Schiphol ontlasten... en moet over twee jaar worden geopend. In België worden drie Vlaamse bedrijven vervolgd... voor het exporteren van chemische producten naar Syrië. De bedrijven hebben tussen 2014 en 2016... zonder vergunning chemische middelen in Syrië verkocht. Met die middelen kan mogelijk saringas worden gemaakt. Dat gifgas werd door de Syrische regering... onder meer ingezet in 2013 in Oost-Ghouta. De bedrijven zeggen dat hun handelspartners niet op een zwarte lijst stonden... en ze beweren dat ze niet op de hoogte waren van de vergunningsplicht. Maar daar wordt in België aan getwijfeld, zegt correspondent Sander van Hoorn. Juist als je zaken doet met Syrië... dan moet je dus weten dat er op een gegeven moment aangescherpte regels zijn. Maar er wordt natuurlijk ook nadrukkelijk naar de douane gekeken... want als er één organisatie is die op de hoogte moest zijn... van dit soort verscherpt toezicht, ja, dan is het toch wel de douane. En waarom hebben die die steken laten vallen? Dat is ook heel nadrukkelijk een vraag... die hier gesteld wordt. In Zuid-Soedan hebben rebellen ruim 200 kindsoldaten vrijgelaten. UNICEF heeft samen met de Zuid-Soedanese regering bemiddeld bij de vrijlating. In februari lieten de rebellen al 300 kinderen gaan. Het is de bedoeling dat er de komende maanden meer dan 1000 kindsoldaten worden bevrijd. Asielzoekers die vanuit Turkije naar Griekenland gaan... mogen hun asielaanvraag afwachten op het vasteland. Dat heeft de hoogste Griekse bestuursrechter bepaald. Tot nu toe moesten ze op de zogenoemde hotspots op eilanden blijven wachten. Vaak onder slechte omstandigheden. Bij autofabrikant Porsche in Zuid-Duitsland heeft de politie invallen gedaan. Net als andere merken zou Porsche hebben gesjoemeld met dieselauto's... door ze schoner voor te doen dan ze in werkelijkheid zijn. Ouders van basisschoolleerlingen en leraren... mogen van minister Slob meepraten over het aantal leerlingen per klas. In de Tweede Kamer zei Slob dat hij hen adviesrecht wil geven. Hij wil dat regelen in de wet. Volgens Slob kan een advies niet zomaar worden genegeerd als het om advies gaat, dat is absoluut niet vrijblijvend. Op het moment dat het bevoeggezag het advies naast zich neerlegt... dan moet de zaak aan een geschillencommissie worden voorgelegd... en die zal in alle redelijkheid kijken of dat wel of niet terecht is gebeurd. Op het moment dat het oordeel is dat een bevoeggezag daar niet goed in heeft gehandeld... zal men dus ook gewoon zijn voorstel moeten wijzigen. Minister Slob ziet niets in een wettelijk maximum aantal leerlingen per klas. De huidige manier van stemmen bij verkiezingen is niet meer uitvoerbaar, zeggen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Vereniging voor Burgerzaken. Het handmatige stemmen en tellen is omslachtig en kan bovendien aanleiding geven tot twijfels over de betrouwbaarheid van de uitslag. Vooral de stembiljetten zijn te groot, zegt de Vereniging voor Burgerzaken. Wat eh, zowel voor de kiezer als voor de medewerkers van de gemeente die voor de organisatie van de verkiezingen zorgen, bijna een krant is om te lezen voordat het rode stipje op de juiste plaats staat of uh, voordat het ontdekt is uh, op welke kandidaat er gestemd is. En dat zouden wij heel graag willen veranderen. Ook zou de overdracht van de getelde stemmen van de stembureaus naar het hoofdstembureau digitaal moeten kunnen. <middels> En het weer, zonnig en landinwaarts zomers warm, 25 of 26 graden. Op de Wadden is het 18 graden en op het strand is er een frisse wind van zee. Morgen wordt het nog warmer, 23 tot 29 graden. Ook dan aan de kust weer kans op zeewind. En ook vrijdag en in het weekende vrij zonnig, maar dan wel wat minder warm. In de zon, in de file. Jolanda van der Welden, goedemiddag. Goedemiddag, ja, dat doe je vooral bij Rotterdam. Er zijn namelijk problemen bij de Noordtunnel. De Noordtunnel in de A15 van Europort naar Gorkem is voorlopig dicht. Vanaf Rotterdam, IJsselmonden tot aan Alblasserdam... zeker een half uur vertraging. Ben je op weg naar Gorkum, rijd dan liever om... vanaf knopen Ridderkerk via Dordrecht en Papendrecht... over de A16 en de N3. Op die A16 staat wel uh, zo'n 7 kilometer file bij Randweg Dordrecht. Daar valt de vertraging wel mee, 10 minuten. Verder zijn er opruimwerkzaamheden op de Veluwe op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Hattem en Epe ongeveer een kwartier vertraging. Ieder moment, moment moet daar weer een open opengaan. Nu is de weg nog helemaal dicht en moet je voorlopig omrijden... via Amersfoort over de A28 en de A1. Soldaat van Oranje, de musical de voorstelling die geschiedenis schrijft. Tot en met september in de theaterhangar in Katwijk bij Leiden. Reserveer snel via soldaatvanoranje.nl of bel 0900 1353. 45 cent per minuut. Je geniet natuurlijk nog meer van de nieuwe vloer als die perfect gelegd is. Kom daarom nu naar Carpetrite. Wij plaatsen namelijk vele PVC, vinyl en tapijtvloeren helemaal gratis. We maken het je graag gemakkelijk. Carpetrite, de vloerenspecialist.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 Vanavond in Kasboekje van Nederland. Wie beheert de pot? Vrouwen gaan vaak minder werken als er kinderen komen. En worden dan vaak financieel afhankelijk van hun partner. Dat was vroeger ook zo. Maar wat als de relatie op de klippen loopt? Wie beheert de pot? Vanavond in Kasboekje van Nederland. 10 over half 9 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. De zon schijnt, de zonnebril op of toch maar niet. Daar gaat het straks over. De Fransman Jérôme Amon krijgt voor de tweede keer een nieuw gezicht. Frankrijk heeft een reputatie hoog te houden op het gebied van uh, dit soort aangezichtstransplantaties. Ze begonnen er al mee in 2005. Dr. called to say they had successfully removed the donors' face and that they could Straks gaan we terug in de tijd met plastisch chirurg Mark Mureau. In feit of fictie gaat het over de vinvis. IJsland gaat de jacht op dit grote zoogdier, zeezoogdier, weer toestaan. Want die vinvis zou op het noordelijk halfrond geen bedreigde diersoort meer zijn. En Lammerte Bruin zoekt uit of dat klopt. Er is Wielrenner ook vandaag de Waalse pijl, de klassieker... met de finish bovenop de muur van Hoei. Geolippus is daar. Ja, en uh, het wachten is natuurlijk op uh, de finish hier... want uh, meestal wordt het beslist op die muur van Hoei... in de laatste kilometer van de koers. En eigenlijk zit iedereen te wachten op Alejandro Valverde... want die won deze koers al vijf keer. Het is dus Valverde tegen de rest. En bij de vrouwen komt Anna van der Breg in de buurt... want die heeft vandaag zojuist voor de vierde keer... de Waalse Pijl gewonnen in haar carrière. Nu eerst, zet op die zonnebril. Pieter-Jan Hagens. Eén vandaag... Ja, draag zonnebrillen. Daartoe roept het Oogfonds vandaag op. Lammert, heb je eigenlijk een, een zonnebril gedragen vandaag? Uh, ja, net nog onderweg naar de studio. En volgens het Oogfonds is dat maar goed ook. Want de kans op oogziektes neemt sterk toe als je geen zonnebril draagt. zegt Laura Raimondo van het Fonds. Nou ja, je, je loopt het risico op een oogziekte. Je, je verhoogt eigenlijk dat risico. En dat is dan uh, twee oogziektes die eigenlijk het meeste voorkomen in Nederland. Dat is aan de ene kant staar. En die andere is maculadegeneratie. Uh, wordt ook wel afgekort naar MD. Oké, okay, dus geen zonnebril op, verhoogde kans op staar en op maculadegeneratie. We hebben het straks over wat dat precies ook weer is. Wat zijn de gevolgen? Ja, door beide aandoeningen ga je slechter zien. Uh, staar is nog vrij goed behandelbaar. Maar die MD-macula degeneratie kan nog niet worden verholpen. Deze mevrouw vertelt over de gevolgen die deze ziekte voor haar heeft. Beide ogen zijn aangepast. Eén oog zie ik heel weinig, ongeveer 20 procent. En het andere oog is blind. Ik zie van dichtbij heel, heel slecht. Dus lezen is onmogelijk. Een adres schrijven op een brief, dat doe je dan met een vergroot glas... Maar... Dat gaat ook heel moeilijk, want je raakt de volgorde van de letters kwijt. En vooral buiten is het heel moeilijk. Nou, dat zijn toch wel ernstige klachten. Dankjewel, Lammert. We praten erover door met hoogleraar en oogarts Karel Hoing van het Radboud Medisch Centrum in Nijmegen. Meneer Hoing, goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van die oproep van het Oogfonds? Nou, ik denk dat dat een hele goede zaak is. Uh, zeker voor het ontstaan van staar... Uh, en dat is onze ooglens. De, de, die, die wordt in je leven steeds geler. En dat doet hij ook om uh, schadelijk uh, het blauw licht te filteren. Mm -hmm. en, uh, Naarmate je meer in de zon loopt, heb je, uh, krijg je daar meer schade van. Uh, als je even weet dat mensen die heel veel ultraviolet licht uh, krijgen... Uh, die in, boven in de bergen en in pal wonen, die krijgen we, uh, zijn, daar gaan hele oogkampen heen... omdat die mensen op hele jonge leeftijd eigenlijk blind van de staar worden. Okay. Dus dat klopt wel. Uh, dus die zonnebril die beschermt in ieder geval tegen staar. En dan hoorden we net ook de mevrouw die macula degeneratie had. Wat is dat ook alweer? Aan macula degeneratie is eigenlijk de gele vlek. Zoals dat zegt, dat is de achterkant van ons oog. Voor de ouderen onder ons, nu, die weten wat, dat vroeger een, een fototoestel een filmpje had. Nou, dat is zoiets <laughs> hebben we ook ons achter in ons oog. Eh, eigenlijk de, de, het stuk waar het licht omgezet wordt in een signaal dat naar de hersenen gaat. En dat is het netvlies. Het centrum daarvan is de gele vlek. En dat is de macula in Latijn. Okay. en als die versleten raakt, en dan heet dat makele degeneratie. En dan zie je heel slecht of weinig? En dan zie je heel slecht of weinig, en dan moet je snel naar de dokter... want dan kan de schade nog afgeremd worden... door bepaalde behandelingen die wel heel snel moeten gebeuren. Oké, okay. nou, nou is het prachtig weer. En roept het oogfonds op, zet die zonnebril op. Uh, is het inderdaad zo dat als je geen zonnebril draagt... dat je dan grotere kans hebt op bepaalde oogziekten? Nou, het is een, dat blijft natuurlijk statistiek. Hè? Dat is, moet je, je moet het een beetje zien als, wat ik eerder zei, van, van autorijden. Als u van 100 naar 130 gaat autorijden... heeft u een grotere kans om een ongeval te krijgen. Maar dat betekent niet, als u dat doet... dat u dan ook gelijk ergens tegen de muur rijdt. Uh, de, de, dit is statistiek, dus je hebt een grotere kans... om eerder oogafwijkingen te krijgen. Vooral als daar, voor de degeneratie... wordt dat wel vermoed dat dat zo is. Oké, okay, en daar is het dus minder zeker, maar staar dat dan weer wel. Als ja. je nou een zonnebril aanschaft, waar moet je dan op letten, volgens u? Nou, in principe kan dat elke zonnebril. In Nederland heeft eigenlijk elke zonnebril een UV-filter. Dus dat hoeft helemaal geen hele dure zonnebril te zijn. Eigenlijk uh, Is elke zonnebril goed. Het kan zijn in landen waar geen uh, UV-filters verplicht zijn... Uh, waar je bijvoorbeeld voor, voor, voor, voor een appel en een ei een, een mode zonnebril koopt... Uh, ja. dat, dat je daar dat niet hebt. Daar zou je op kunnen letten. Maar hier ook de goedkoopste zijn goed, zegt u? In principe wel. Ja. In principe wel. Laten we even luisteren naar onze verslaggever Roos Oost. Zij vroeg namelijk op de markt waarom de mensen wel of juist geen zonnebril opzetten. Geen zonnebril? Nee, klopt. Ik heb uh, mijn petje op. Ik draag eigenlijk heel weinig een zonnebril. En waarom weet ik eigenlijk? Ja. Ik vind het niet zo lekker zitten eigenlijk. En het petje is uh, wat u betreft dan voldoende tegen de zon? Vandaag nog wel, ja. ja, ja, ja, ja, ja. En u bent hier met uw kindje? Dat is mijn neefje. Oh, je neefje. Ja. Moet hij geen zonnebril op? Uh, nee, zijn vader heeft hem geen zonnebril meegegeven. Dus ik denk het niet. Even een terrasje vandaag. Ja, lekker mooi weer. U heeft een zonnebril erbij opgezet? Ja, ja dat is wel nodig. Ja. Tegen de UV-stralen. U doet het echt voor de uv straling Ja, absoluut. Dat doe ik eigenlijk ook als er geen zonnestralen zijn. Dan ja. draag ik een zonnebril. En waar let u dan op als u een zonnebril koopt? Ik let dus op of het een zonnebril is die 100% is. Of 400%. UV-stralen kan tegenhouden. Dus de, de 400. Daar moet je wel op letten als je een zonnebril koopt. U heeft ze, wel echt, uh, u heeft ze gewoon even ingelezen dan? Ja, nee, daar kijk, ja, ik kijk er ook wel naar. Ja, ja. Ja. Dat, dat wist ik allemaal niet. Dat het allemaal zo slecht was voor je ogen. Maar ik, uh, ik heb een merkbril gekocht. Ik denk dat dat al wel goed is dan. Ik stoor je heel even tijdens de lunch. Nee hoor, jij niet. Als je het niet erg dat ik doorreed. Anders wordt mijn bal ah. Maar normaal heb ik een zonnebril op. En ik heb toevallig achter. Uh, bij de week eentje stelt op sterkte. En waar heeft u dan op gelet? Maar, uh, aan mijn ogen de perfecte kleur en uh, verdonkering. Ik denk dat het beter is voor je ogen. Zonnestralen die zijn sowieso niet zo best. Zo voor je huid ook niet. Dus ik denk voor je ogen ook niet perfect. Dus een bescherming met een zonnebril is altijd prettiger ook om te kijken, rustgevender voor je ogen. Ik koop gewoon goedkoop dingen, die zet ik op. En als ik er goed doorheen kan kijken, dan, uh, dan hou ik hem. Ja, waarom houdt u dan niet rekening met zo'n filter bijvoorbeeld? Nee, nou, ik vind het allemaal zo'n onzin. Ja? <laughs> ja, ik vind het allemaal onzin, ja. Het gaat ook allemaal om het geld en uh, dat het duurder is. En, uh, en, en dit, dit werkt ook. Hier, deze brillen zijn 3,99. Ja. Zit ik even naar te kijken. Ja, dat vind ik moeilijk. Op sommige brillen staat een uh, stickertje met UV-400... Ja, nou, dat kijk ik niet. Er nee? is, is veel te weinig zon in Nederland. Zo oh, ja? so voor een vakantie misschien, but, uh, maar in Nederland, nee. Niet, is niet zo nodig, zegt nee. Nee. hij. <laughs> Deze mevrouw is wel uh, andere situaties gewend... waarbij je echt een zonnebril nodig hebt. Karel Hoiing praten we mee verder als oogarts verbonden... aan het Radboud Medisch Centrum. We hoorden iemand zeggen, meneer Hoing, ja een pet dragen, dat werkt net zo goed. Klopt dat? Nou, een pet houdt natuurlijk wel heel veel uh, weg hoor. Uh, dat is ook zo. Maar ik, ik denk toch dat een zonnebril dat het, het veel beter nog beschermt. Dus ik zou die meneer toch wel adviseren om bij, bij hevige zonneschijn. om dan toch een zonnebril te dragen. Ja, merk je het eigenlijk als je ogen een zonnebril nodig hebben? Ik heb zelf wel eens gemerkt na een dag in de zon, op het water bijvoorbeeld. dat je een beetje prikkende ogen krijgt. Nou, dat is, ja, dat is, dat is meer het, de, droog, de droogte van de ogen. Dat zit aan de buitenkant. Dus dat, je, je maakt zelf tranen om, om je oog soepel te houden... zodat je oogleden makkelijk over je oogbol kunnen glijden. Als, dat, als je dat op het water zit, dan krijg je wind... en dan droog je ogen wat sneller uit. En dat geeft dan het prikkende gevoel. Okay, die dat heeft in principe niet te maken met, met het zonlicht. Nee. Even een paar stellingen. De eerste is een duurdere zonnebril is een betere zonnebril. Heeft u al beantwoord? Eigenlijk niet, hè? Nee, in principe niet. Ik denk wel dat als je een zonnebril koopt voor 3 euro. Maar dan zitten we natuurlijk wel in een heel goedkope categorie dat het mogelijk kan zijn dat er geen UV-filter op zit. Maar ik, ik heb geen marktonderzoek gedaan, maar laten we zeggen van een euro of 20, 30 moet je ook een goede zonnebril kunnen kopen. Oké, okay. zonnebrillen met een kleurtje. Je hebt ze, ik, dat zie je wel eens. Oranje, blauw. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb zelf een keer een stukje geschreven... een tijdje geleden in Parool... dat een blauwe zonnebril... Hè, bijvoorbeeld als Bono die heeft... het ja. is natuurlijk heel leuk om die man een hele goede zanger te vinden... maar ik zou hem niet achter me aanlopen wat betreft zijn zonnebril. Want uh, het oog wil juist geen blauw licht. Dus je moet geen blauwe zonnebril... want dan filter je alles weg behalve het blauwe licht. Dus uh, zeg maar... Met, van blauwe brillen word je blind. Als dat allitereert ook nog een beetje. Okay, dat is heel mooi, ja. Van blauwe brillen word je blind. Het is trouwens ook een tongenbreker... Uh, met een zonnebril op kun je beter zien. Uh, dat kan zijn, maar dan moet je meer een zonnebril hebben... richting het oranje-gele filter. Dat geeft meer contrast. En uh, We hebben zelf ook onze, onze, onze macula, dus onze gele vlek. heet het niet niks gele vlek, omdat er geel, gele kleurstof in zit. En die gele kleurstof, dat heet met een moeilijk woord luteïne... die zorgt ook dat wij beter contrast kunnen zien. Een grappig uh, uh, verhaal hierover is dat, dat uh, baseballspelers... dus honkbalspelers in de Verenigde Staten... die zijn ja. altijd uh, s'avonds die, die sportbeoefenen, die slikken dus luteïne... om beter contrast te kunnen zien s'avonds. Okay. Dus eigenlijk is dat je in bent een gezonde bril. Goed, en je kan dus ook een zonnebril opzetten met gele glazen. Maar dat is s'avonds voor die honkbalspelers misschien niet, dan weer niet het beste. Maar dan krijg je dus meer contrast. Draagt u eigenlijk altijd ja. zelf een zonnebril zodra de zon schijnt? Uh... Ik draag altijd een zonnebril als de uh, zon schijnt. Ik heb verschillende kleurtjes. Ik, uh, als <laughs> maar ik geen blauwe toch, hoop ik? Uh, geen blauw. absoluut nee. geen blauw. Nee, dat, is, dat zou een domme keuze zijn. Ja, verschillende kleurtjes, waarom? Uh, nou, oranje, als je uh, contrast hebt als je auto rijdt, dan kan bijvoorbeeld een gele bril uh, kan, kan gewoon rustiger zijn en meer contrast geven. Ja, uh, sommige pompstations soms verkopen ze ook zogenaamde autobrillen. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn eigenlijk gewoon de dus eenvoudige geelfilters. Nou, we zijn er helemaal bij in de zonnebril techniek. En het is dus inderdaad raadzaam om op zo'n dag als vandaag een zonnebril te dragen. Want anders loop je op termijn, iets grotere kans op staar dan wel macula degeneratie. Karel Hooying, hoogleraar en oogarts van het Radboud Medisch Centrum. Hartelijk dank. Graag gedaan. hoefde Roy Orbison te vertellen dat hij een zonnebril moest opzetten. Het was een handelsmerk. In 1988 overleden. Toch nog steeds op tournee. Als hologram. Hij treedt vanavond op, Roy Orbison, in de Schouwburg in Antwerpen. Dit was uh, trouwens uh, stijf uitverkocht. Pretty Woman. Naar de Waalse Pijl, naar Gio Lippens. Gio Anne van der Breggen, die, uh, die heeft uh, de vrouwenrit verschalkt. Ja, en doet het gewoon weer. Hè. De afgelopen drie jaar was ze al de beste in de Waalse pijl. Uh, kwam uh, iedere keer solo aan. Nu moesten ze er echt om sprinten. Want er was een kopgroepje van vier vrouwen. En die waren tot aan de voet van de muur van Hoeders Tot de laatste kilometer reden die aan de leiding. En uh, die werden toen pas gegrepen. Daar zat in Amanda Spratt. Een uh, ploeggenote van Annemiek van Vleuten. Megan Garnier. Dat is een ploeggenote van Van der Bregge. Voormalig wereldkampioene Pauline Ferrand. En een Nederlandse Janneke Ensink. Die voor een Italiaanse ploeg rijdt. Maar die werden dus teruggepakt. Ja, toen was het uh, spannend uh, op weg uh, naar de finish. Maar toch in die laatste meters klopte Van der Bregge alles en iedereen. Zij won uh, dus voor de vierde achtereenvolgende volgende keer de Waalse pijl. Zij hij is een beetje de Alejandro Valverde van de vrouwen. Want vorig jaar won ze ook de Amsterdam Gold Race en luik naar uh, tweede werd Ashley Molman, Zuid-Afrikaanse Zuid derde Megan Garnier, die dus aanvankelijk in die kopgroep zat. Dus dubbel succes voor die Nederlandse ploeg van Boels Dolmans, want die hadden de nummer 1 en 3. En op de vierde plek Annemiek van Vleuten net tekort kwam dus voor het podium. Maar het is onvoorstelbaar eigenlijk als je ziet hoe sterk Anna van der Breggen is. En ik denk dat ze misschien wel weer gewoon op weg gaat naar het herhalen van die trilogie van vorig jaar. Toen ze achter elkaar in anderhalve week tijd uh, die drie belangrijke Ardennen klassiekers, wat noemde? de Amstel Goldrace dan ook maar even voor het gemak. Zo die Heuvelklassiekers. Achter elkaar won de Amstel Goldrace. De Waalse Pijl. En dan straks komende zondag Luikbast naar leuk. Het gaat dus geweldig goed met haar. Met Van der Breggen. Van der Breggen won trouwens niet de Amstel Goldrace. Dus die trilogie gaat ze niet herhalen. Want die was voor Chantal Blaak een ploeggenoot. En als je kijkt naar dit seizoen. Het wereldbekerseizoen bij de vrouwen dit jaar. Ja, dan domineert die ploeg van Anne van der Breggen. Domineert wat van der Breggen won zelf al de Straat de Bianca. Belangrijke koers in Italië. Ze won de ronde van Vlaanderen. Uiteraard belangrijk. En dus nu die Waalse pijl. Amy Pieters won de ronde van Drenthe. Die is ook belangrijk bij de vrouwen. En Chantal Blaak won dus de Amstel Gold Race. En dat geeft maar aan hoe sterk die ploeg is. En dat in wezen al die kopvrouwen van die ploeg kunnen winnen. We kijken naar een langgerekt peloton bij de mannen. Die hebben nog zo'n 80 kilometer te rijden voordat ze straks beginnen aan die laatste aanval van de muur. Van Hoei. Voorsprong van een kopgroep van acht man is acht minuten, drie minuten en 53 seconden. Dat is allemaal prima te spelen. Want iedereen wacht ook daar op die laatste kilometer. En dan is het maar afwachten of Alejandro of Alverde... voor de zesde keer zijn overwinning hier gaat pakken. Goed, in ieder geval hebben we nog die kopgroep. Acht man dus, vier Fransen, twee Belgen. En dan hebben we nog een Zwitser en Italiaan erbij. En dan hebben we het. Voor de meeste Van mijn ouders toen vanaf kansels in Kazuivels men met hel. En smalle poorten drijven voor sommige geluiden. En het levende bij die geluiden. Voor mails en sms'en. Voor enveloppen op mijn tafel. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang. Snijders, voor alles, zetten de tekst van Joost Swageman op muziek... en ze kregen dit weekend de Annie M.G. prijs voor... Bij, voor het beste theaterlied. Daniel van Veen, goedemiddag, directeur van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. U bent vandaag de optimist bij ons. Dat lied van Wende, wat we nu horen prachtig. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk een heel atypisch kleinkunstliedje, toch? Of niet? Um, met die elektronica? Met, nou, is, dat is wel een nieuwe beweging die er eigenlijk <tie> ontstaat. Dat uh, Wende, daar gaat zo dat ik ook mijn stukje over. <tie> <kan> Oké, <tie> okay, dat, dat weet ik nog niet. Ga Oké, okay, precies. Maar <tie> dat, uh, zij werkt samen met popmuzikanten. En die sounds, die hoor je inderdaad niet vaak... In, nee. de, in de kleinkunst. Misschien is het meer dat ik het gewoon niet uh, gewend ben. Uh, ja, is het het aanbod in, het, in de kleinkunst? Uh, gaat het goed? Is het een nichemarkt of is het juist breed? Hoe, hoe loopt het? Nou, ik vind het niveau heel hoog. En ook de genomineerden van dit jaar, dus dat Joep van het Hek bij en Marcel de Groot, uh, ook een jong talent als Kirsten van Tijn, die allemaal op een, op een eigen niveau, of in ieder geval eigen werk maken en op een hoog niveau werken. En we doen dit jaar nominaties. Hebben we vorig jaar ingevoerd voor het eerst eigenlijk om te laten zien hoe breed het kleinkunstlied is... wat de kwaliteit is en waar de jury dan uit moet kiezen. En Wende heeft dus gewonnen met dit prachtige lied. Ja, waar gaat uw eigen voorkeur eigenlijk naar uit? ja Maar eigenlijk, ik zit niet in de jury zelf. Nee, dat weet ik. Maar uh, u bent wel directeur van het Kleinkunstfestival. Dus dat vind ik leuk om dan te horen. Ja, ja ik hoef geen artiest te horen, hoor. Maar, maar een genre of iets wat, wat u betreft. Nou, ik heb, ik heb wel veel zelf met <tus> liedkunst ook. Uh, maar ook bijvoorbeeld vorig jaar, van Stefano Keijs het Amsterdamse Kleinkunstfestival. En dat is, dat is atypisch, als je het over atypisch hebt <laughs> Dat is een kleinkunstenaar. Ja, is dat nou een kleinkunstenaar of niet? Hij speelt met de wetten van theater. Van de wetten met, van, van, van kleinkunst. Ja. En die zet eigenlijk het genre helemaal op een nieuwe eigen positie kreeg overal lovende recensies. Maar ook mensen die wegliepen bij tryouts. Ja. Dus het geeft weerstand. Je moet er naar kijken. Je houdt ervan, je houdt er niet van. En hoe, hoe heet hij ook alweer? Stefano Keizers. Stefano Keizers, en dat is ook, die naam. Nou. Ja, dat is ook iets waar ik dan van hou. Maar mijn hart, <lacht> hart ligt er ook zeker bij, bij liederen. Ja, ja, zoals dit van Wende. Ja. Heel mooi, hè? Ja, heel echt beklemmend is het. Ja. Hè? En ja. die beat die er zo onder ligt, ook muzikaal, is dat heel... Ja, angst, angstaanjagend angst goed gedaan. Ja, ja, precies. Goed. U bent de optimist van vandaag. Dat betekent dat u de microfoon krijgt... en ermee mag doen wat u wil. Bij voorkeur wel iets met gesproken woord. Ja. Gaat uw gang. Ja, anders zou ik steeds aan een okay, zijn. Uh, waar ik optimistisch over ben... is het niveau van de kleinkunst van dit moment. Heel veel mensen denken bij kleinkunst... dat is iemand die met een gitaar of een piano... een liedje zingt met literaire teksten... in een kleine zaal voor een intellectueel publiek. Dat... Daar is natuurlijk verder helemaal niks mis mee, maar kleinkunst is veel meer dan dat. Jonge theatermakers zijn bezig zichzelf te vernieuwen. Ze zijn op zoek naar nieuwe vormen waarin ze kleinkunst brengen. En er ontstaan steeds meer samenwerkingen met popmuzikanten... Die een andere, nieuwe sound de kleinkunst inbrengen. En er wordt ook samengewerkt met schrijvers die inhoudelijk sterke teksten maken. Een goed voorbeeld, we hadden het er net ook al over, dat is Wende, die dus afgelopen zondag de Arnie M. G. Smitprijs vond voor het lied Voor Alles op een tekst van Joost Zwageman. En zij zetten die tekst die hij haar mailde, maar die ze pas vond na zijn dood, op muziek. En muzikanten als Robin Berlijn, Jan en Ludovic, die geven dat nummer een muzikale diepte mee. En dat versterkt dat nummer. Wende brengt verschillende disciplines samen en tilt daar Daarmee de kleinkunst naar een hoog niveau. Uh, als binnenkort weer de theaterbrochures op de mat vallen. voor het komende theaterseizoen. kies dan ook eens voor jonge kleinkunst van. Jonge cabaretiers, voor Kleinkunst van Jonge Cabaretiers. Ze maken interessante programma's, zijn actueel, soms persoonlijk, ontroeren je, laten je lachen. Ontdek die Kleinkunst van de nieuwste generatie en helpt de jonge makers op weg in de voetsporen van Wende naar het grote publiek. Daniel van Veen, directeur van het Kleinkunstfestival. Optimist van vandaag. Alle optimisten zijn terug te vinden op de sites van 1 Vandaag en Radio 1 en op het YouTube-kanaal van 1 Vandaag. Hartelijk dank. Graag gedaan. Fransman Jérôme Amon heeft een nieuw gezicht gekregen en het gaat hem tot nog toe goed. After 8 months in the hospital, Hamon has now been discharged and is said to be doing okay. He even joked about feeling 20 years younger since the 43-year-old now has the face from a 22-year-old donor. Aangezichtstransplantaties zijn nog steeds een zeldzaamheid, u hoort straks waarom, dan is namelijk hier chirurg Marc gast. IJsland gaat weer jagen op vinvissen, want dat enorme zeezoogdier zou op het noordelijk halfrond geen bedreigde diersoort meer zijn. In feite of fictie zoeken we uit wat er van die bewering klopt. Lammert, kun je straks de uitsluitsel geven daarover? Ja, ik niet, maar straks geeft onder meer Greenpeace ons het verlossende antwoord. Mooi. Na het Nationaal NPO Radio 1. Dit is Jan van de Putten. De Europese Commissie moet opnieuw kijken naar de benoeming van de hoogste ambtenaar Selmayr. Zijn benoeming vorige maand leek op een koep. En daarom moeten andere kandidaten alsnog de kans hebben om zich te melden. Dat wil het Europees Parlement. Regeringspartijen VVD en D66 zetten grote vraagtekens bij het beleid van de Kamer van Koophandel... om informatie uit hun bedrijvenregister door te verkopen voor reclamedoeleinden. De partijen vragen zich af of dat wel de bedoeling is. De twee handgranaten die vanmorgen in Nieuwegein werden gevonden... zijn echt, meldt de EOD. Ze lagen bij de voordeur van een huis in de Margrietstraat. Vlakbij werden onlangs ook twee handgranaten bij een voordeur gevonden. En Lelystad Airport heeft groen licht gekregen voor uitbreiding. De speciale merkcommissie heeft de milieuplannen... voor het vernieuwde vliegveld goedgekeurd. Vorig jaar ontstonden er problemen toen bewonersgroepen ontdekten... dat de berekeningen over de verwachte geluidhinder niet klopten. Wijnans Zwaan met verkeer. Er zijn nog steeds flinke praten. A15 Dankjewel. van Rotterdam naar Gorkum bij de Noordtunnel. De weg is daar al een paar uur lang dicht vanwege een technische storing. De stoplichten blijven daar op rood staan. Voorlopig is de weg daar dus dicht. Vielen vanaf IJsselmonde drie kilometer met een uur vertraging. Het verkeer dat daar stilstaat wordt mondjesmaat weggeleid. Maar het is beter om om te rijden vanaf Ridderkerk. Dat kan dan via Dordrecht en Papendrecht over de A16 en de N3. Een ander probleem zien we op de A50. Zwolle richting Apeldoorn tussen Heerde en Epe drie kilometer... Met drie kwartier onthoudt. Daar kantelde vanmorgen een vrachtwagen. Ze zijn volop bezig met het opruimen. Voorlopig is de weg dicht. Omrijden kan via Amersfoort over de A28 en de A1. Pieter Jan Hagens. Eén vandaag. De dood van de, Amerika de Marokkaanse visverkoper Mosin Fikri. Al meer, alweer inmiddels anderhalf jaar geleden. Grote protesten in Marokko na de dood van een visverkoper. Hij werd gepletst in een vuilniswagen. Zijn dood werd het symbool voor corruptie en machtsmisbruik van de Marokkaanse overheid. Ook Marokkanen in Nederland zijn verontwaardigd over de dood van deze visverkoper. Solidair zijn en hopelijk veranderd. Aankomende zaterdag is er in Den Haag opnieuw een demonstratie... voor vrijlating van de gevangenen die in Marokko vastzitten vanwege het protest. De kopstukken zitten al bijna een jaar vast in Casablanca. Eén van hen is Abdelali Houdou, 28 jaar oud. En Harm van Attenveld spreekt met zijn oudere zus in Amsterdam. Hoi. Hallo. Harida. Harm, hi. Okay. Ja. Hele tafel staat vol. Dadels, nootjes, hapjes, koekjes. Dat is de Marokkaanse gastvrijheid. Farida Houdou komt uit een gezin van zeven. Haar vader kwam halverwege de jaren zestig naar Nederland. Hij was losser bij NETA. Uh, wij kwamen later, wij kwamen veel later... Dat, uh, wij kwamen in 1981 met uh, moeder en uh, vijf kinderen. Uh, de laatste twee, jongen en meisje... die zijn uh, hier in Nederland geboren in Rotterdam. En uh, Mijn broertje die ging uh, later, toen mijn uh, ouders uh, terug gingen emigreren... naar Marokko, uh, ook mee. Hij uh, koos ervoor om uh, toch voor mijn ouders te zorgen... En, bij mijn ouders te blijven. We praten nu over je broertje... omdat je een van de organisatoren bent van de demonstratie... die zaterdag in Den Haag plaatsvindt... voor de vrijlating van wat jullie politieke gevangenen noemen. En jouw broertje is een van hen. Ja, klopt. Uh, mijn broertje is ook de straat opgegaan... naar het, het vermoorden eigenlijk van uh, Morsi Vikri. De visverkoper. De visverkoper, klopt. Op schoot, de laptop, op Facebook... Is het nieuws te volgen de hele dag. Facebook is het enigste, eigenlijk de enigste mediakanaal waar dit soort dingen uh, naar voren komen. Hier zien we een, een filmpje, dat is op YouTube. En daarop zien we een grote menigte. In het midden, de burgemeester van. Het stadje waar jij geboren bent? Trugut, Tumsemen. En mijn uh, broertje die staat tegenover hem? Die staat tegenover hem. En uh, hij is ook uh, de protestleider uh, van Trugut, uh, van Tumsemen. Dus wat, wat eist hij hier? Dat uh, eigenlijk de burgemeester uh, vertrekt. En nu begint uh, de menigte te joelen. Omdat uiteindelijk het woord van mijn broertje het laatste woord had... en dat die man uiteindelijk uh, weggaat en uh, vertrekt uit het dorp. Die is ook echt vertrokken? Nu. Die is ook echt vertrokken. En daarna is er eigenlijk uh, twee dagen later... is. Er via de minaretten opgeroepen... dat mensen allemaal elektra aan huis konden krijgen... zonder smeergeld te betalen... en dat ze allemaal elektra aan huis konden krijgen. Ja, want dat is een van de belangrijke grieven van de demonstranten... Corruptie? Corruptie. Als jij ergens rijdt... je komt van de ene stadje naar de andere stadje... word je ook onderweg tegengehouden. Dat betekent dus... geef me wat koffie. En dat is dan eigenlijk een beetje een ander van: Geef me wat meer geld. En dan mag je erdoor, anders niet. Dat is waar jouw broertje tegen, ja, tegen strijdt. Ja, tegen strijd. 6 juni vorig jaar wordt hij opgepakt. Kort nadat opstandelingenleider Zefzavi de gevangenis ingehaald. Klopt. Uh, zodra Nasser Zefzavi was opgepakt... Uh, hadden ze al gelijk door dat zij de volgende waren. Zijn ze een tijdje ondergedoken. En uh, op een of andere manier... zijn ze toch door iemand verraden waar ze zaten. En uh, midden in de nacht om een uur of vijf... Hebben zeg maar, de militairen, de regering, eigenlijk mensen op ze afgestuurd. En ze hebben ze natuurlijk uh, wakker geschopt, wakker gesla geslagen. En uh, eigenlijk gemarteld geslagen. En zo de, de auto's in uh, half naakt nog richting Rabat, uh, uh, uh, Casablanca. En daar hebben ze natuurlijk uh, de hele weg uh, alleen nog met uh, mishandelingen... en uh, vernederingen en, uh, en dingen die je eigenlijk niet zou... Uh, ja, niet zou kunnen uitspreken normaal. Dus wat, van, wat heeft je broer daarover kunnen, kunnen vertellen? Bepaalde dingen heeft hij ons verteld dat ze mishandeld waren. Dat ze grotendeels uh, ook verkracht zijn uh, op, op de fles. En uh, ze hebben proberen te, uh, ze eigenlijk dingen in de schoenen te schrijven. Van je gaat tekenen. Dus er uh, staat een dossier met twintig uh, beschuldigingen. en die ga jij tekenen. En anders worden je vingers eraf gebroken. Nou, dat hebben ze, de helft heeft dat gedaan uit angst. En de helft, zeg maar, als de kopstukken, die hebben gezegd van nou. Ik ben bereid dood te gaan als, als, ik, als ik op deze manier word uh, beschuldigd... van separatisme en van dingen die ik niet heb gedaan. Zijn iemand dus berecht? Uh, nee, nog steeds niet. Nog steeds niet, ze hebben Hij is nog nu. Steeds, een Hij is steeds een voorarrest. Dat is het corrupte van Marokko. Dat denk ik als buitenstaander. Je kan dan in Den Haag gaan demonstreren. In, in Marokko gaat er niemand de straat op, want zit vast of is op de vlucht. Wat, wat, wat gaat het uithalen om hier dan de straat op te gaan? Wij laten onze broeders niet in de steek. We hebben heel groot verantwoordelijkheid. Want de jongens die nu vastzitten, dat ze de straat op zijn gegaan... zijn ze niet alleen voor zichzelf, maar voor ons, voor onze kinderen... en voor de toekomst van de Rif. En uh, zolang wij de, de straat opgaan en demonstreren... daar halen zij ook nu hun energie vandaan. Daar krijgen zij nu ook een boost van... dat zij ook daar in de gevangenis uh, overeind blijven... en blijven strijden met het doel in de hoop vrij te komen. Zegt de zus van de 28-jarige Abdelali Houdoudi... die vastzit in Casablanca. Morgen deel 4 van deze reportageserie. Dan advies voor activistische Hollandse Marokkanen... die deze zomer wel hun vaderland willen bezoeken. Het is natuurlijk niet zo dat het een rechtsstaat is, Marokko. Het is ook geen democratisch land. Dus wil je dan toch gaan... en ik zou niet weten waarom je dat niet zou moeten doen. Dus ga vooral. Maar neem wel de nodige voorzorgsmaatregelen. De Bos, Bruce Springsteen en Hungry Heart. Nieuws van de NOS. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan doorgaan met de plannen... om in 2020 het nieuwe Lelystad Airport te openen. De commissie MER oordeelt dat het rapport dat de geluidsimpact heeft berekend... aan alle eisen voldoet. Wel constateert de commissie dat het langdurig laagvliegen een aandachtspunt is. Voorzitter Kees Linzen van die commissie. Uh, wij stellen vast of alle informatie beschikbaar is, alle milieuinformatie beschikbaar is en of die uh, van de juiste kwaliteit is, zodat de minister daar uh, een beslissing op kan nemen over de toekomst van de luchthaven Lelystad. Wij hebben daar een uh, positief advies over uitgebracht. We gaan de stempel op en dat gaat naar de minister. Er is vooral gekeken, begrijp ik, naar de wijzigingen ten opzichte van uh, de versie die in 2014 voorlag. Klopt. Met name de routes die gewijzigd waren. Er waren ook wat, wat, wat invoerfouten in het rekenmodel. Dat is allemaal is dat grondig doorgerekend. En wat er nu ligt, is, voldoet inderdaad aan onze eisen. Hoe zit het met die, met die verschillen? Um... Grote verschillen ten opzichte van de versie uit 2014? Nee, uiteindelijk, uiteindelijk zijn die verschillen niet zo groot. De verschillen zijn eigenlijk met name verbonden met de routes die herzien zijn. En dat heeft effect, maar geen grote effect. Voorzitter Kees Linzen van die commissie MER. NOS-verslaggever Michiel Breedveld die sprak met Leon Adegeest... die om de herziening van die milieueffectrapportage had gevraagd. Vertrouwen is geschonden. Ja. Uh, u kwam met andere cijfers en dat bleek inderdaad dat er fouten gemaakt waren. Uh -huh. Dat is nu rechtgezet. Heeft u er nu wel vertrouwen in? Nou, het, het punt is nu dat we gaan vliegen voor 10.000 vliegbewegingen. En dat uh, de situatie, dat zegt de merkmissie zelf ook, er is een, een, wel degelijk een probleem met langlaag vliegen. We gaan heel langlaag vliegen en dan gaan we hopen dat het straks uh, beter wordt. Uh, kijk, het vertrouwen uh, van Overijssel is er niet dat het straks de stekker er alsnog uitgaat als het toch niet hoger gevlogen kan worden. Wij denken, wij zijn bang, en alle signalen, ook van de verkeersleiding, zijn wellicht helemaal niet hoger gevlogen worden. En dus dan zit je voor altijd aan die lage vliegroutes. En wat is hoger? Dat is allemaal niet gedefinieerd. 10 meter hoger is ook hoger, maar dat, dat betekent niks. Dus u heeft eigenlijk het gevoel: de deur wordt nu opengezet zonder dat er garanties zijn dat die overlast inderdaad beperkt blijft. Exact, de deur wordt opengezet en kan begonnen worden met vliegen. Uh, die deur gaat nooit meer dicht. Uh, we gaan een vliegveld openen voor lage kosten, vakantieverkeer. gaan we half Nederland uh, extra overlast schrijven. Ja, wij zijn er uh, heel ongelukkig mee en uh, we kunnen het advies ook niet echt begrijpen. Ja, we gaan even naar de Waalse Peil, naar Geo Lippens. Want daar altijd nog, Geo, zijn er altijd uh, nog mannen op kop. Hè? Acht mannen ontsnapt. Zeker acht mannen. Ik zei het al, hè. vier Fransen: Romain Ardi, Anthony Roux. Dan hebben we Anthony Perez en Romain Combo. Dat zijn de vier Fransen die daarbij rijden. Er rijden een Italiaan mee: Cesare Benedetti. Twee Belgen: Kevin van Melsen en Antoine Warnier. En een Zwitser: Patrick Muller. En die hebben al ja, ruime voorsprong gehad. Zijn al ruime tijd rijden die op kop. Maar zo langzamerhand begint de controle in het peloton toch behoorlijk te worden. De ploeg van Rui Costa, onder andere, de oude wereldkampioen: die rijdt op kop. De Emirates. En dan zien we daar vooral ook de ploeg van Alejandro. Valverde. Dat is de ploeg die eigenlijk het volledige gewicht moet dragen van die achtervolging. Want die melden zich ook op kop. Dat is Movistar, de Spaanse ploeg. En ik zie nu ook wat mannetjes van Sky naar voren komen. Dat is aardig, want vanmorgen spraken we in het hotel. Vlak voor de start van die Waalse pijl nog met Michal Piatkowski. Oud-wereldkampioen, toch ook een van de favorieten op papier voor deze koers. En die zei van, ja weet je, wij zullen toch over een andere boeg moeten gooien. We moeten niet wachten tot die laatste beklimming. Totdat we de muur van Hoei bereiken. Maar we moeten proberen om Valver. Al voor de muur van Hoei te kraken. Want anders gaat hij gewoon weer deze wedstrijd winnen. Want hij heeft nu eenmaal die sterke punch. waarmee hij in zo'n klim van een kilometer lang. Uh, alles eruit kan persen en uh, de rest voor kan blijven. Dus ze zijn wel wat van plan bij die andere ploegen. Dan nou moet het nu in de komende kilometers gaan gebeuren. Want we hebben nog 66,5 kilometer te rijden. Ik heb uh, onder andere Bouke Mollema ook al mee vooraan gezien daar in de achtervolging. Ik heb Robert Geesink daar redelijk vooraan zien zitten. Dat zijn de Nederlanders die daar nog uh, volop meedoen. Maar uh, of zij kans maken om uiteindelijk op die muur van hoe je hier als winnaar over de streep te komen. Ik wagen te betwijfelen. Daarvoor zijn ze denk ik net niet sterk genoeg. Maar we gaan het zien zo meteen. Veel favorieten van Valverde. Dus de grote favoriet. Julien Alaphilippe. De Fransman is een van de grote kanshebbers. En dan hebben we nog een trits. Andere renners die het eventueel zouden kunnen maken. Maar eerlijk is eerlijk. Zoals het de afgelopen vijf jaar. Of zoals het al vijf keer eerder ging in deze Waalse pijl. Ik vrees dat het vandaag hetzelfde scenario zal zijn. Alejandro Valverde die toeslaat in die laatste kilometer. Waar heb ik dat eerder gehoord? Misschien heeft u de foto's gezien in de krant of op een nieuwsite. Een man van 43 in Frankrijk onderging voor de tweede keer in zijn leven een gezichtstransplantatie. En dit keer kreeg hij het gezicht van een 22-jarige donor. A French man has become the first person in the world to receive two-face transplants. 43-year-old Jerome Hamon, who is now being dubbed the man with three faces, suffers from a genetic disorder that causes disfiguring tumors. Jérôme Amon, zo heet hij het mismaakte gezicht van deze man, is nu dus een stuk minder mismaakt, omdat hij het gezicht van iemand anders heeft gekregen. We gaan even terug naar 2005, toen de eerste zogenaamde aangezichtstransplantatie werd uitgevoerd op de Franse Isabelle Dinoir. While een team werkte working on donor in Lille, in Amiens, another team had already begun to prepare Isabelle to receive her transplant. At 2 am, dokter Devishale called to say they had successfully removed the donor's face. And that they could proceed as planned. 2005 was dat die operatie die slaagde. En het gezicht van de vrouw, dat na een hondenbeet misvormd was, oogde weer normaal. Plastic chirurg Mark Mureau aan de lijn van het Erasmus MC. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die, die eerste operatie in 2005 van zo'n aangezichtstransplantatie, hoe bijzonder was dat toen? Uh, nou, dat was. Zeer bijzonder, uh, in de zin dat het uh, om een gezicht gaat. Dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, orgaan, als je het zo zou kunnen noemen, voor uh, mensen, omdat het uh, ja, je directe contact met de buitenwereld is. En in een andere zin was het ook bijzonder, dat is meer een medische bijzonderheid. Kijk, we transplanteren al organen sinds de jaren 60, dus dan moet je denken aan nieren, hart, longen. Maar dit ging om een, uh, een blok drie-dimensionaal blok weefsel... bestaande uit meerdere uh, weefseltypen zoals huid, vet, spieren, zenuwen en bloedvaten. Ja, dat dat klinkt... maakt het ook zo bijzonder. Ja, zeker, dat klinkt behoorlijk gecompliceerd. Overigens, dat is nu uh, 13 jaar geleden. Deze mevrouw is overleden. Had dat te maken met die transplantatie? Uh, Jazeker. Uh, bij het transplanteren van weefsel of organen... van de ene, meestal overleden persoon naar een patiënt... Heb je te maken met uh, het immuunsysteem van de ontvanger, van de patiënt. Uh, wat het nodig maakt dat uh, de ontvanger medicijnen moet gaan slikken, levenslang die de afweer onderdrukken. Mm -hmm. uh, om het uh, transplantaat te kunnen verdragen. dat het lichaam het zeg maar niet afstoot. Uh, nou ja, deze medicatie uh, heeft uh, zeer veel bijwerkingen en ook ernstige bijwerkingen. Bijvoorbeeld het kunnen krijgen van tumoren uh, wordt groter. Je kan er suikerziekte van krijgen. Ja. En uh, nierfunctie kan bijvoorbeeld minder worden. Nou, deze mevrouw die is uiteindelijk overleden aan de gevolgen van longkanker. Uh, naast het feit dat het een rookster was, uh, heeft dat ook zeker... Uh, te maken gehad met de afweeronderdrukkende medicatie die okay. ze nodig had. Ja, we krijgen al een beetje een beeld van hoe gecompliceerd het is. En dan heb je ja. het over de operatie. Maar wat u zegt is eigenlijk dat die afstotingsverschijnsel, het immuunsysteem, dat dat natuurlijk ook een heel groot probleem is. Komen we zo op. Eerst even die transplantatie zelf. Wat wordt er nou eigenlijk weggehaald? Wat wordt er vervangen? Nou, in het geval van een gezichtstransplantatie kan het wisselen van huid, spieren en daarbij dan de zenuwen en bloedvaten. Ja? Tot aan uh, ook delen van het aangezichtsskelet. Waarbij je moet denken aan bovenkaak of uh, onderkaak. Uh, ja, en, en, en daar binnen weer is dan het meest complex eigenlijk het transplanteren van oogleden omdat die zo delicaat en dun uh, en fragiel zijn. Ja. Uh, en dan met name ook in het postoperatieve beloop... Uh, ja, voor problemen kunnen zorgen dat ze toch onvoldoende de oogbol... die ook heel kwetsbaar is en het hoornvlies uh, bedekken. Het hele gezicht gaat eraf. En delen van de kaak dus ook nog, uh, zegt u. Het lijkt me ja. een, een, een raar gezicht. Ik bedoel, ja, zo kan je het niet uitdrukken. <lacht> Letterlijk, ja. ja. Heel merkwaardig om daar een gezichtsloos iemand te zien liggen. Alleen al lijkt me ook voor u, of niet? Um, ja, kijk, vaak het gaat om mensen. Er zijn de, de, de meest voorkomende type patiënten zijn eigenlijk drie type patiënten. Dat zijn patiënten die een ernstige brandwond uh, hebben opgelopen. En die mensen zien er vaak natuurlijk al heel erg mismaakt uit. Ja. Een andere relatief grote patiëntengroep wereldwijd... Uh, is de patiëntengroep die zichzelf heeft proberen van het leven te beroven... door middel van uh, zich in het gezicht te schieten met een geweer. Oh. Hm. Waarbij dan... Uh, de poging is mislukt, maar wel het hele gezicht uh, is uh, uh, beschadigd. Ja. En uh, andere groep uh, patiënten uh, zijn mensen met um, een bepaalde aandoening. Waarbij je dus ja, hele grote tumoren maakt in het gezicht. Mm -hmm. Het zijn wel goedaardige tumoren, dus het gaat niet om kanker. Uh, en... en die groeien eigenlijk naarmate de patiënt ouder wordt... waardoor het gezicht eigenlijk ja. steeds verder uh, afwijkend wordt. Ik snap het. Het lijkt me als je zoiets um, gebeurt, zo'n transplantatie van een gezicht... zal je in zo'n ernstige situatie je daar blij mee zijn. Maar wat is het effect op iemand die een ander gezicht krijgt? Nou, dat moet je denk ik niet uh, onderschatten. Uh, ik kan natuurlijk uh, alleen maar afgaan op wat ik weet uit de literatuur... en wat ik op congressen hoor over, uh, van de groepen... die uh, deze patiënten hebben uh, behandeld... Uh, en er zijn, het is ook zeker niet alleen maar uh, succesverhalen. Er zijn ook zeker patiënten die uh, problemen ervaren... met het, uh, ja, het zeg maar, zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid van een ander ja. gezicht. Psy psychologisch heel heel waar op... dus. Ja, ja dus da da da daarmee uh, wordt ook duidelijk dat het, uh, de patiëntenselectie... enerzijds is dat heel belangrijk vanuit medisch oogpunt... en immunologisch oogpunt. Er moet natuurlijk uh, dan moet een geschikte donor zijn voor iemand... qua Immunologische opmaak, uh -huh. maar anderzijds moet, moet de psychologische opmaak, dus de, de weerbaarheid en de veerkracht van iemand, ja, voldoende goed zijn om dit aan te kunnen, omdat het traject daarna ook zo zwaar kan zijn, ook voor het, ja, het maar blijven slikken van medicatie ja. en uh, het ondergaan van bijvoorbeeld fysiotherapie... om het nieuwe gezicht ook weer te leren gebruiken. Ik begrijp het. Tot slot nog even. En, en, uh, ik heb niet zo heel veel tijd, helaas. Ik zou er graag langer over doorpraten. Maar um, dit is dus in Frankrijk uh, gebeurd. Uh, uh, ja. Lopen ze daar zover voor? Nou ja, zij waren natuurlijk de eerste in de wereld in 2005. En daarna... Uh, is eigenlijk een ander team binnen dat land uh, daarmee verder gegaan. En die hebben inmiddels uh, al bij zeven patiënten uh, een dergelijke operatie uh, uitgevoerd. En dan een van die zeven heeft dus nu voor de tweede keer uh, een, een gezichtstransplantatie gehad. Ja, uh, ja dat is natuurlijk... Als iets zeg maar, heel uitzonderlijk is... dan ben je al heel snel een ervaren team. Namelijk nadat je er één hebt gedaan. En dan Precies. is het dus heel logisch dat je dat daarna nog een keer gaat ja. doen... als er weer een patiënt zich uh, aandient. Ik begrijp het. Ingewikkelde uh, operatie. En uh, ja, goed, dan uh, hebben we het nog niet eens echt gehad... over dat uh, het afweersysteem... wat daarna dus uh, voor problemen kan zorgen. Uh, maar duidelijk is in elk geval wel... Mark Nuro, plastisch chirurg van het Erasmus MC... dat het buitengewoon gecompliceerd is. Dank u wel. Ja dat, Feit of fictie? ja, dat willen we nou wel eens weten, Lammert. Die gewone vinvis, hoe zit het daarmee? Ja, IJsland gaat weer jagen op de bedreigde diersoort... voor commerciële doeleinden. En daar is veel kritiek op, maar zelf ontkent IJsland verkeerd bezig te zijn. Gisli Fikenson van het IJslandse Onderzoeksinstituut zegt namelijk tegen EP, het persbureau... dat de vinvis alleen op het zuidelijke halfrond wordt bedreigd. Ah, en daar begint jouw twijfel, want... Denken dat een bedreigde diersoort overal ter wereld als bedreigd wordt gezien? Toch? Ja, dat, is je, dat is je achterdocht? Dat dacht ik ook, ja. En daarom ben ik het eens dus, uh, nagevragen bij Els Vermeulen. Zij is verbonden aan natuurorganisatie IUCN en is daar lid van de Specialist Group voor Walvisachtigen. De organisatie houdt onder meer bij hoeveel walvissen in onze oceanen zwemmen en in welke staten populatie verkeert. En ik vroeg aan Els Vermeulen hoe het kan dat IJsland nog jacht mag maken op die vinvis. Moratorium is ingesteld. Het is dus ja, dat... dat de landen zich houden aan het feit dat ze geen walvis meer gaan jagen. Voor commerciële redenen. Er zijn dus drie manieren waarop dat nog wel kan gebeuren. Dus wanneer uh, de Walvisvaartcommissie het moratorium voorstelde, waren er een aantal landen die zeiden we doen niet mee. Landen zoals uh, Noorwegen bijvoorbeeld. Dan de andere methode is het wetenschappelijk onderzoek. Op die manier kan Japan wetenschappelijk onderzoek doen en daardoor uh, walvisen doden op een laten op legale manier. En dan heb je nog de walvisjacht door inheemse stammen tammen in bijvoorbeeld in Alaska en in Groenland. Ja, goed, ik hou er ook niet van hoor, op walvisjagen. maar als, als ze er zouden zijn in overvloed, als dat waar is... volgens die IJslandse onderzoeker, nou, dan is, daar, uh, misschien, is dat misschien een argument... om die jacht wel toe te staan, of niet? Uh, ja, dat klopt, maar in de jaren tachtig werd een verdrag opgesteld... die de jacht op uh, walvissen moest verbieden. Uh, landen zoals IJsland en Noorwegen die hebben toen destijds alleen gezegd... wij doen niet mee, en dus wordt er gewoon een finvis bedreigd. Maar dat komt ook door andere dingen, zegt Pavel Klinkhamers van Greenpeace. Maar je moet niet vergeten dat walvissen hele langzaam groeiende en levende dieren zijn... met maar heel weinig nakomelingen. En de effecten van het wegvangen van enkele dieren... Uh, grote implicaties kunnen hebben op, het, uh, ja, op de hele populatie... en het voorbestaan van de populatie. Want je ziet ook dat ze nog extra uh, bedreigd worden... door bijvoorbeeld botsingen met schepen... Uh, het, het, het, het verstrikt raken in vissersnetten en dat soort dingen. Ja. En, uh, ja. Het heeft eigenlijk geen enkele toegevoegde waarde om die dieren te jagen. Nee, dus de vraag, uh, het is een beetje wel niet, hè, wel niet. Het, klopt het dat de gewone vinvis alleen op het zuidelijk halfrond wordt bedreigd... en niet op het noordelijk halfrond? Ja, Els Vermeulen die uh, zegt het ook. Voor als het genoeg is het een feit. IJsland mag de komende tijd 160 walvissen vangen... en zolang ze volgens onderzoekster Els Vermeulen onder de quota blijven... zou het uh, voor de soort niet zo heel veel moeten uitmaken. Feit, dus. Feit, ja. Geen fictie. Nee. Dankjewel, Dank je wel, Lammert. Volgende een uur horen we jou met uh, trending vandaag. Ja, niet iedereen is blij met het uh, mooie voorjaarsweer. En eindelijk de eerste Nederlandse Netflix-productie is in de maken. Waar het over gaat, dat vertel ik je straks. ben benieuwd. Tot zo. Deo Radio 1. Elke ochtend van half tien tot half twaalf. Helene Plag met Spraakmakers. De grootste vijand is op dit moment de leugen. Het bedrog, de desinformatie. Een studio met bevlogen gasten. Wat dat betreft moet je een beetje in de Duitsland tasten op dit moment als gewone krantenlezer. En daar een beetje doorheen prikken. Ja, wat is waar in een tijd van fake news en desinformatie? De Vertrouwde Nieuwsquiz, het Mediaforum en Stand.nl. Assad is een boef. IS en die rebellen zijn ook boeven. Het moet een keer afgelopen zijn. Spraakmakers. Elke werkdag van half tot half twaalf. Abenteo Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door. Van generatie op generatie. Dat is belangrijk. Zeker als je beseft dat niet alle landen deze vrijheid kennen. Samen zijn we verantwoordelijk om vrijheid in stand te houden. Daarom herdenken we op 4 mei de oorlogsslachtoffers. En vieren we op 5 mei dat we in vrijheid leven. Geef vrijheid door. Ga naar 4-5-mei.nl Specsavers hoormiete 1. Een hoortoestel zonder bijbetaling. Dat is te mooi om waar te zijn. Nou, toch is het zo. Uw basisverzekering vergoedt maximaal 75 En Specsavers vergoedt nu de resterende eigen bijdrage voor een hoortoestel. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzevers.nl slash mythes. Dampende soul, funk en gospel. Het is de gepeperde inhoud van de spetterende concertfilm Living on Soul. Het dak gaat eraf bij de Deptone Super Soul Review. Met Charles Bradley en Soulsensatie Sharon Jones. Morgenavond, na nieuwsuur, bij de NTR op NPO 2. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op spekzeversnl slash mythes. Wij staan altijd aan. Pluggen soms even uit. Liken van alles. En zijn niet snel tevreden. We hebben een mening. Komen net kijken. Werken keihard. En willen serieus gamen. Jij wilt vooruit. Veranderen en vernieuwen. Dat vraagt om actie. En een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Presteer meer met uw huidige werknemers en stap over op Synthes Atrium. Eén softwarepakket voor uw complete bedrijfsvoering. Van calculatie tot oplevering, van onderhoud tot balans. Kies ook voor efficiënter werken en ga naar Synthes.nl. Synthes met een Griekse i en dubbel S. Kun jij wel een frisse blik gebruiken? Anders wij wel een uitdaging. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Kijk op frisseblikken.com. Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Synthes.nl